Die fijne beats die DJ Dion Sidney heeft Nou dat is mooi Volgende week staat hij weer Een uur lang voor jou klaar Non-stop in de mix En ja Is hij dan tot het einde gekomen Nee gelukkig niet Een uur lang DJ JK Nou non-stop in de mix Thank you tot 12 uur is dit zie het? Op jouw CFM standwoord 106.9 104.5 wil je CFM ook beluisteren via internet? Dan kan je natuurlijk ook surf dan eventjes naar bua.cfmsantwoord.nl En rechtsbovenin heb je een linkje. Dan kun je eventjes naar de mix gaan. Hé, hey, heb je hem ook al uh, opgeslagen voor volgende week? Ja, volgende week kun je gewoon ook weer de uitzending van deze week beluisteren. Dus dan heb je veel meer plezier van jouw see-it. out Drie uur lang keihard door je speakers. Nou ja, ja, drie uur lang. Een paar minuutjes minder. Vanwege een miscommunicatie, Dennis. Ja. Het kan zo maar eens gebeuren, hè? Ongelooflijk. Ja, jezus, je zo zie maar. Gelukkig. Zel Van... Zelfs radiomensen zijn maar mensen. Daarom. Ken je deze plaat al, Dennis? Nee, maar het uh, pianotje klinkt... Uh... Klinkt als Steve Angelo. Ja, eigenlijk de zon om doorheen te praten... We konden nog ook dan snel af. See it has left the building. Volgende week, vrijdag. Als het goed is, dezelfde tijd, dezelfde plaats. Zelfde frequentie. Ja, 106,9. Dit is It at CFM Zandvoort. Mijn naam was DJ JK. En tegenomen DJ Dion Sydney. See you next week. Stay tuned.